Uit de Bijbel in gewone taal. Saulus gaat geloven. Saulus blijft de gelovigen vervolgen. Saulus was nog steeds een gevaar voor de volgelingen van de Heer Jezus. Hij wilde naar de stad Damaskus. Om ook daar naar gelovigen te zoeken. Maar eerst ging hij naar de hoogpriester. En hij vroeg. Of die hem brieven wilde meegeven voor de synagoge in Damaskus. Want hij wilde toestemming hebben om alle gelovigen gevangen te nemen en hen naar Jeruzalem te brengen. Saulus vertrok naar Damaskus. En toen hij daar was, straalde er plotseling een licht uit de hemel om hem heen. Saulus viel op de grond en hoorde een stem zeggen. Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij? En Saulus vroeg, heer, wie bent u? En de stem zei, ik ben Jezus. Ik ben degene die jij vervolgt. Sta op en ga de stad in. En daar zal iemand je vertellen wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden, hoorden wel een stem. Maar ze zagen niemand. Ze waren zo verbaasd, dat ze niets wisten te zeggen. En Saulus Stond op van de grond. Zijn ogen waren open. Maar toch kon hij niets zien. De mannen die bij hem waren. Pakten zijn hand. En brachten hem naar Damaskus. Drie dagen lang kon Saulus niets zien. En al die tijd at en dronk hij niet. In Damaskus woonde een gelovige die Ananias heette. En in een droom zei de heer tegen hem. Ananias. En Ananias antwoordde. Ik luister, heer. En toen zei de heer tegen hem. Ga naar het huis van Judas. In de rechte straat. En vraag daar naar een man die Saulus heet. En uit de stad Tarsus komt. Hij is aan het bidden. En hij heeft een droom gehad. En in die droom heeft hij gezien dat er een man naar hem toe komt. Die Ananias heet. En die man zorgt ervoor dat hij weer kan zien. En Ananias zei, heer, Saulus heeft, veel, heeft uw volgelingen in Jeruzalem veel kwaad gedaan. Dat heb ik van veel mensen gehoord. En hij is naar Damascus gekomen om iedereen die in u gelooft gevangen te nemen. Hij heeft toestemming van de hoogpriesters. Maar de heer zei, toch moet je gaan. Ik heb Saulus uitgekozen om voor mij te werken. Hij moet over mij vertellen aan alle volken, aan koningen... En aan de Israëlieten. Als dienaar van mij zal hij veel moeten lijden. Dat zal ik hem laten zien. En toen Ananias op weg ging. Toen ging Ananias op weg. Hij ging het huis in waar Saulus was. En legde zijn handen op hem. En hij zei. Saulus. Vriend. Op weg naar Damascus heb je de Heer Jezus gezien. En nu heeft hij mij naar jou toegestuurd. Want hij wil dat je weer kunt zien en dat de Heilige Geest in je komt. Meteen kon Saulus weer zien. Het was alsof er een blinddoek voor zijn ogen werd weggehaald. Saulus stond op en liet zich dopen. En toen hij gegeten had, kreeg hij zijn kracht weer terug. Als het goed is, volgde nu een uh, filmpje, toch? Ik zal aan het eind van de preek uitleggen wat je net gezien hebt. Um, ik zal, goedemorgen allemaal. Ik zal mezelf eerst even introduceren, want um, ja, het ligt niet voor de hand. Ik ben predikant in het hartje van Rotterdam. Wim de Groot is mijn naam. Um, en ik ben helemaal hierin gekomen vanochtend om uh, jullie uh, te zien, om hier eens te zijn. En dat komt omdat ik... Um, ik, ik ben als mentor toegevoegd uh, door, de, door de kerken aan uh, Martin. Dus ik begeleid hem eens in de zes, zeven weken. Dan uh, trek ik met hem op een ochtendje en dan uh, praat ik met hem. En dan uh, overleggen we over allerlei dingen die, uh, die, die ons bezighouden. Hij komt soms naar Rotterdam, ik kom soms hier naar Meidrecht. Ik had het gebouwtje al een keertje gezien uh, van de week of een paar weken geleden zijn we hier geweest. En uh, nou ja, het leek ons leuk om een keer uit te wisselen. En uh, nou, ik ben dus predikant helemaal in het centrum van Rotterdam, bij het Hofplein, een klein kerkje, ietsje groter dan dit. Uh, en, en midden in de stad. En ik vind het leuk om hier midden in het Groene Hart te zijn, een keertje. Ik ben Rotterdammer, uh, ik denk dat Ajax van vanmiddag gaat verliezen en dat, en dat Feyenoord kampioen wordt, dat denk ik. Nog maar zeven punten, hè? Nog maar zeven punten. En ik ben, 20 jaar geleden heb ik ooit een huwelijk hier ingezegend in Meidrecht van Wouter en Bea. Dat was in het hervormde kerk, heb ik me laten vertellen. Ik, weet, ik wist dat niet meer, maar ze zijn nog wel steeds bij elkaar. Dat is wel mooi, hè? Um, toen ik klein was, ben ik opgegroeid in, um, in Den Haag. En dat was, uh, ik woonde vlakbij het strand in een, uh, een prachtige wijk. En elke dag liep ik langs het strand. Elke dag. Ik had een hond en ik, uh, um, ik deed toen de vooropleiding theologie met mijn namen en... Uh, toen ik dat deed, toen uh, nou ja, had ik maar twee dagen les of zo, en voor de rest uh, woonde ik nog thuis. En was ik dus uh, altijd aan het wandelen langs het strand. En wat mij altijd als kind al intrigeerde, was van, um, ik zou wel eens een keer een fles willen vinden. En ik was een paar weken geleden weer op het strand in Hoek van Holland. En kijk wat er aanspoelde. Een fles. En ik droomde daarvan, hè, van, de, de, als je zo'n fles vindt, um, ja, wat voor boodschap zou erin zitten? Uh, wat, zou er iemand hulp nodig hebben? Uh, misschien wel een, een, een brief met een, een schatkaart erin. Waar je, uh, nou, van piraat of zo, ik weet het niet. Dus, uh, dus, dus ik speurde altijd het, de branding af. En waar en, en, een paar weken geleden ineens een fles. Dus nou, ik, uh, met veel moeite, hè, want ik krijg het er bijna niet uit... daarom heb ik het zomaar gedaan, want anders sta ik hier een half uur te pielen... en dan hebben jullie allemaal uh, je geduld verloren. Maar deze fles dus... En uh, ik denk, een schatkaart. Dus ik rol het uit. En inderdaad, een schatkaart. Jesus, saves stond erop. Jezus, red. En weet je? Paulus, die wordt in... Hij heet nog Saulus. Saulus, die wordt in het gedeelte dat we lazen wordt hij door God geroepen. En dan staat er in vers 15, in de uh, wat oudere vertaling staat, de heer zei, ga, daar zei hij tegen Ananias, want hij is het instrument, het werktuig, het vat, werd er ook wel gezegd, een vaas, een fles. Paulus is een fles, die ik heb uitgekozen om mijn naam uit te dragen onder alle volken. Dus Paulus is als het ware zo'n fles. En die wordt op een gegeven moment letterlijk de zee ingegooid. En komt dan uiteindelijk in Europa om zijn boodschap. Dat is de boodschap van Jezus, te vertellen. Nou, daar wil ik het met jullie over hebben. En het thema is: Laat je vormen door Jezus. Ik vind de roeping van Saulus altijd, de bekering van Saulus altijd een prachtig verhaal. Heel boeiend. Uh, Saulus spreekt ook enorm tot de verbeelding. In de, de, de, de visie van, van deze week. Ik weet niet of je de, de, de visie hebt van de EO, is dat een blad. Uh, waar de um, tv-dingen in staan, maar niemand kijkt tegenwoordig meer tv. Maar goed. Um, daar stond een, een bekeringsverhaal van een Rotterdamse hooligan. Nou, Saulus, die was nog wel een stukje erger dan, dan een Rotterdamse hooligan en een Feyenoord-fan. Er zijn heel veel Feyenoord-fans die bekeerd zijn tot Jezus. En tegelijkertijd ook nog van Feyenoord houden. Dat is natuurlijk mooi. Um, maar Saulus die was veel erger dan een hooligan. Hè? Dat zie je twee hoofdstukken eerder in Handelingen. In Handelingen is het, uh, gaat het verhaal van Jezus de wereld over. En wat je ziet is dat er onwijs veel tegenstand ontstaat. Um, en op een gegeven moment is er Stefanus, Dat is een, een, een leerling van Jezus. Een volgeling van Jezus. Die heel erg overtuigd is van de waarheid van de boodschap van Jezus. Van zijn opstanding. En hij wordt gevangen gezet. En uiteindelijk is het zelfs zover dat hij wordt gestenigd. En als die gestedigd wordt, dan, uh, dan staat er bij in hoofdstuk 8 vers 1 staat dat verhandeling. En dan staat er uh, dat Saulus, daar worden alle jassen bij neergelegd. Dus hij, hij lijkt een beetje een jongetje van de garderobe die op de jassen van de stenen gooien moet pakken. Hè. Je kunt beter mikken als je je jas uitdoet, dan is die eerder dood. En dat is heel fijn als een christen doodgaat. Um, Saulus die staat daar bij de, bij de jassen, met zijn armen over elkaar, hij maakt zijn handen niet vuil. En dan staat er Saulus, die keurde... De steniging van Stefanus goed. En dan denk je van ja, Saulus, dat is iemand die, uh, die een beetje uh, de jassen bewaakt, een, een jonge man. Nee, Saulus die was de leider van die mensen die gingen stenigen. Hij maakte zelfs zijn handen niet vuil, hij liet dat zijn personeel doen, zeg maar, maar hij, hij keurde het goed. Saulus is echt een hele nare man, echt erger dan de meeste IS-mensen. Hij heeft heel veel levens op zijn geweten. En hij, hij ging overal ging hij, uh, door, de, door de wereld om, uh, om de christenen af te maken. Te martelen, gevangen te nemen en inderdaad af te maken. Nou, we hebben in Rotterdam hebben we heel veel mensen die asiel zoeken. Ook we hebben op een gegeven moment een hele club uh, Chinese christenen. kwamen bij ons zomaar binnenlopen. Bang om naar een Chinese kerk te gaan omdat daar de overheidsbemoeienis veel te groot is. En als je ziet wat vervolging met mensen doet... Die mensen die, die kwamen bij ons in de kerk en waren niet gewend om te zingen bijvoorbeeld... want ze waren in huiskerken waren ze geweest en uh, ze moesten heel stiekem geloven. Dus toen zij voor het, eerst, toen we voor het eerst een Chinees lied gingen zingen. Zo ontroerend, heel zacht. De muziek kon bijna niet spelen, want anders hoorde je ze niet. Ze waren zo angstig, maar langzaam maar zeker groeiden ze in hun geloof. Maar als je met ze spreekt en je hoort hoe, uh, hoe verschrikkelijk het is wat ze meegemaakt hebben... Uh, dan kun je je voorstellen hoe erg Saulus is. En dan kun je de angst van Ananias om naar hem toe te gaan, kun je, je ook voorstellen. En Saulus die heeft niet genoeg aan zijn werkterrein in, uh, in, Damascus, of in, uh, in Jeruzalem. Dat is veel te klein, hè? maar een klein stadje. Dus hij wil naar Damaskus. Damaskus is het knooppunt van allerlei wegen, van allerlei handelswegen. Um, de, de christenen die worden verstrooid, hè? want door die vervolging van Saulus en door de vervolging van anderen, vluchten de christenen alle kanten op. Op zich is dat natuurlijk wel heel mooi. Want je ziet dat, dat overal gemeentes ontstaan in allerlei steden. Uh, God gebruikt zelfs vervolging. En dat mag je troost geven. God gebruikt zelfs vervolging om uiteindelijk zijn woord verder te brengen. Um, God gaat soms wonderlijke wegen. Maar christenen worden dus verstrooid. En Saulus die wil naar Damascus. Want daar, daar is een hele grote uh, uh, enclave van christenen. En daar is ook uh, een knoop van allerlei wegen. Als je die stad kan isoleren... Als je die stad kapot kan maken, als je daar de christenen uit kan roeien, ja, dan, dan, dan verspreidt het evangelie zich veel minder snel. En Lucas heeft oog voor prachtige details. We hebben net de Bijbel in gewone taal gelezen. Maar als je het in het Grieks leest, de, Bijbel, de taal waar de Bijbel oorspronkelijk in geschreven is, dan staat er dat Saulus die wil heel graag mensen achtervolgen die van de weg zijn. Handelingen, 1, handelingen 9 vers 1 en 2 staat dat. Ik wil mensen die van de weg zijn, die wil ik graag vermoorden. Dat is eigenlijk een prachtige formulering. Hè? Dat is een eerste gedachte die je mee zou kunnen nemen naar huis van vandaag. Een christen, dat is een aanhanger van de weg. En Saulus heeft dat beter begrepen dan heel veel christenen vandaag. Want wat je heel vaak ziet is dat christenen, die hebben de neiging om te denken, nou weet je, ik heb de goede beleidenis, ik heb de goede woorden, en ik heb een goede, een leuke kerk gevonden... En uh, dat is het wel, weet je, ik ben christen, zo noem ik me. Maar Paulus die zegt daar iets, mee, iets meer over, Saulus, hè? nog voor zijn bekering zegt hij... Nee, christen zijn is niet maar het goede geloven of de goede woorden of de goede liederen of zo. Of de goede kerk. Christen zijn, dat is a way of life. Dat, is dat, je, um, dat je dat in heel je leven laat doortrekken. Dus, dus als je straks de kerk uitgaat... En je, en je gaat de week weer in... dat je niet denkt, van, nou, weet je, ik heb het geloven voor deze week weer gehad... en misschien doe ik nog een alpha cursusje, of, of ik geef een alpha-cursus... en dan vervolgens, is dat het wel? Dat zijn geïsoleerde blokjes van mijn leven en daar geloof ik. Nee, uh, geloven is, is, is veel dieper en veel groter en veel, veel meer en meeslepend. Je hele leven wordt erdoor bepaald. Als we zingen, vul dit huis met uw glorie... dan kun je denken, nou, uh, dat is fijn voor deze kerk... maar het gaat ook over jouw huis... En je kan dat elke ochtend zingen. En dat gaat ook over jouw werk en jouw zijn en jouw lichaam. Vul dit huis, vul dit lijf met uw glorie. Dat is wat je zou kunnen zingen. De, de, Jezus moet overal zichtbaar zijn, net zoals een boodschap in een fles. Die overal terecht kan komen. Uh, zo moet je christen zijn. Saulus heeft dat heel goed begrepen. Hij wil mensen achtervolgen die van die weg zijn. Die een way of life gekozen hebben. En dan gaat dat nog veel beter begrijpen, want als hij met een heel groot arrestatieteam naar Damaskus gaat, en je ziet, nou, er zal ongelooflijk gebeden zijn in Damaskus, weet je, dat zie je in handelingen heel vaak, dat er zo'n achtervolging is of vervolging is of dreiging, dan gaan ze ongelooflijk bidden met elkaar, prachtig. Ook in Damaskus zal dat gebeurd zijn. En Saulus is dus onderweg met zijn arrestatieteam en ineens, op klaarlichte dag, een enorme bliksemschicht en een enorme donderslag die erop volgt. Feller dan de zon. En wat blijkt, Jezus verschijnt aan Saulus. En in die donder hoort hij de stem van Jezus. De mensen om hem heen horen alleen een donderslag. Maar Jezus moet specifiek Saulus hebben voor zijn dienst. Saulus wordt verblind door de aanblik... Want Jezus verschijnt zelf aan hem in al zijn majesteit. Jezus is heel, heel groot. is heel erg machtig. En als een donderslag klinken zijn woorden. Ik kan er wel eens jaloers op zijn. Ik heb van die hele alledaagse dagen in mijn leven. En ik vermoed dat jullie dat ook hebben. Van Die dagen dat je niet zoveel van God merkt. En ook niet van Jezus. En ook niet van zijn geest. Dat je een beetje uh, moet overleven. Dat je ruzie hebt met je vrouw. Uh, of, of je, je snauwt je kinderen af. Ik heb dat best regelmatig. Als ik niet zo le lekker geslapen heb. Ik heb pas een nieuw bed. Dus nu slaap ik veel beter. Um, maar dan, ja, dus het kan zijn dat je... Dat, ik heb van die dagen die heel alledaags zijn. En dan kan ik heel jaloers worden op wat, wat Saulus hier meemaakt. Dat je toch een bliksemschicht en een donderslag speciaal voor jou krijgt. En dat je op dat moment... Um, Jezus ontmoet. Dat Hij iets tegen je zegt. Dat zou ik ook wel willen ervaren. En tegelijk is het zo dat het hier gebeurt en opgeschreven wordt, juist om jou ook te motiveren, om jou te bereiken. We lezen dit mee. We kijken over de schouder van Saulus, kijken we mee en we lezen wat er gebeurt. En dat is ook speciaal voor jou opgeschreven, want Saulus die moet een fles zijn, een, een vat, een werktuig. En door dat werktuig wil God ook Europa bereiken. Jullie geloven, als je gelooft, hè, als je zoekt, als je wil geloven, dat komt door Saulus. Saulus heeft uiteindelijk het evangelie van Jezus naar Europa gebracht. En wat je hier dus ziet, is dat, dat Jezus uh, in deze verschijning aan Saulus al jou op het oog had. Als we zingen, welkom in Gods huis, als we zingen dat je, dat, dat je gemaakt bent door God dan mag je weten dat in Handelingen 9 God al vooruit dacht naar vandaag. En dat kunnen we ons bijna niet voorstellen, maar God is zo groot. Zijn gedachten zijn zoveel groter dan wij kunnen peilen. Hij had jou op het oog. Hij zocht jou in Saulus. En hoe die begaan is, dat zie je ook meteen aan de woorden die Jezus kiest. Want als Saulus dan op de grond valt en verblind daar ligt, al tastend... Wat zegt Jezus dan? Dan zegt Jezus... Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij? Saulus vervolgt Jezus toch niet? Hij vervolgt de mensen van Jezus. Hij wil die mensen vermoorden, maar Jezus die is toch al passé, die is toch al... Nee, wat je hier mag zien is dat Jezus verder leeft in zijn kerk. Verder leeft in jouw leven. Als Jezus zegt, waarom vervolg je mij? Dan zegt hij... Als je aan de kerk komt, als je aan mijn mensen komt, dan raak je mij persoonlijk. Ik ben begaan met die mensen in de kerk. Ik ben begaan met de kerk. Dus als Jezus als je zegt, waarom, verhoor, waar, waarom vervolg je mij? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Dan zegt hij daarmee, ik identificeer me met de mensen van de kerk. Jezus die wil bij jou horen. Jezus zegt tegen jou, ik ben bij je en ik ben Deel van jou en jij bent deel van mij. Dus als mensen aan jou komen, dan komen ze aan mij persoonlijk. En ik, zegt Jezus, ik zal ze beschermen. Enorme troost voor alle mensen die vervolgd worden, maar ook voor ons. Als je soms denkt, wat, wat is de kerk toch een, een bende? Als je, nou leest, als je wat kranten leest of je, je, je hoort over het misbruik wat er overal gaande was en ook is, denk ik. Je ziet hoeveel manipulatie er is, duiveluitdrijving bij jongere kinderen. Uh, er is ongelooflijk veel, veel in het nieuws. De kerk is vaak een bende. En toch, zegt Jezus, misschien vind je deze kerk ook wel, ja, het is leuk. Hè? Maar er zijn heel veel dingen die, die ook ontbreken. We zijn kerk in de stad, we hebben zoveel mensen die, die kapot zijn, gebroken, die gevlucht zijn naar de stad vanwege hun geaardheid en dat ze in de kerk uitgekotst zijn waar ze waren of vanwege een scheiding die ze achterna gedragen werd. En, en dat is dan de gemeente. En daar moet je het dan mee doen. Allerlei mensen die allemaal komen om heling. En Jezus zegt dan over zijn kerk, ook over zijn gemeente Rotterdam en ook over zijn gemeente hier in Veenhoortkerk. Jullie zijn van mij. En ik ben van jullie. Ik hoor bij jullie. Waarom vervolg je mij? Als je aan mijn kerk komt... Als je dingen kapot maakt in de kerk, dan kom je aan mij en dan krijg je met mij te doen. En dat zie je ook. En als dat zo is, dan heeft de duivel het nakijken. Zo enorm troostel. Dan heeft de duivel het nakijken. Want Saulus wordt nooit meer de oude. Eén ogenblik grijpt Jezus in in zijn leven. En hij vernieuwt hem. Hij wordt 180 graden veranderd. Hij wordt ook van de weg. En die stoere Saulus... Die wordt verblind door de genade van Jezus. De blinde heiden die hij was, die voelt nu hoe het is om echt blind te zijn. En hij leert zo dat hij zich moet laten leiden. Hij moet leren dat Jezus voorop gaat en dat het om hem gaat. En Saulus die krijgt dus de tijd drie dagen lang, hij eet en drinkt niet, hij vast. En hij krijgt die tijd om te bidden. Om te zoeken van wat is er gebeurd. Uh, een ruimte voor, een, voor enorm veel stille tijd, drie dagen lang. Het is de tijd die Jezus nodig had van zijn sterven tot zijn opstanding. Die tijd krijgt Saulus ook voor zijn sterven en zijn opstanding. Zijn oude mens moet dood en zijn nieuwe mens moet gaan leven. En Saulus neemt die ruimte. En God geeft die ruimte dus aan Saulus, ook aan Ananias. Want je zal maar naar zo'n IS-man toe moeten. Je zal maar naar iemand toe moeten die jou altijd vervolgd heeft, die je ouders gemarteld heeft misschien. Waar je bang voor was. Ik denk dat Ananias wel gedacht heeft, net als Jona uh, in het oude testament. Van, weet je, ik, ik ga wel een andere kant op. Ik, uh, ik neem een boot en ze zien mij nooit meer terug. Maar Ananias, die, uh, die gaat. Saulus wordt gedoopt. En dan krijgt een prachtige doopnaam, de doopnaam die we kennen. Paulus. Ik weet niet of je weet wat Paulus betekent. Weet iemand dat? Ja, Paulus de boskabouter, dat is niet voor niks. Paulus betekent kleintje. Saulus, de stoere sal, he, genoemd naar koning Saal, Saulus, wordt Paulus. Kleintje. Nou, duidelijker kan het toch niet? Als je als doopnaam, als stoere man, de naam kleintje krijgt. Hij heeft het licht gezien. Het licht van genade. En juist als je klein bent, ben je waardevol voor God. Ben je ontvankelijk. Jezus maakt Saulus heel erg klein onderweg naar Damaskus. En hij leert hem, mijn genade is voor jou genoeg. Ik verblind je door mijn genade. Johannes de Doper zei het al eens over Jezus. Hè? Die zei over Jezus, hij moet groter worden, ik moet kleiner worden. Dat is wat in het leven van Paulus te zien is. Hij moet groot zijn. En hij kan groot zijn als ik klein ben, als ik een stapje naar achter doe. En als ik leer, langzaam maar zeker, dat het om hem gaat. Niet om mijn performance. Niet om mijn kerk. Niet om mijn mening. Maar om hem. Genade betekent namelijk dat je alles krijgt. En dat er geen prestatie van jou bij zit. En zo, zo maakt Jezus onze heiland. Saulus tot een fles, met daarin een prachtige boodschap. Een gouden greep van Jezus, want wie neemt hij dan in dienst? Hè? En Wie neemt hij in dienst als hij jou in dienst neemt? Als Jezus tegen jou zegt, ik wil jou in mijn dienst, ik wil dat jij zo'n fles bent. Ik wil heel graag dat jij mijn boodschap verder brengt, dat je doorzichtig bent, dat je leesbaar bent. Nou, en neemt in, met Saulus neemt hij best wel een risico. Saulus weet heel veel, hè? Saulus weet ongelooflijk veel. Hij is uh, als fariseer opgeleid, als schriftgeleerde. Dus hij weet ongelooflijk veel van het Oude Testament. En dat, dat is een kans. Tegelijk, tegelijk is het een spreker die helemaal niet zo goed kan vertellen. Saulus is iemand die uh, lastig is om te volgen. Dat vinden we in zijn brieven al. En Petrus die schrijft er later ook over. Die zegt, Saulus, ja, daar begrijp je soms helemaal geen fluit van. Het is gewoon een man die veel te moeilijk spreekt hij is ook veel vaak stuntelig. Hè? Als die bijvoorbeeld op een gegeven moment woordvoerder moet zijn, dan kiest hij iemand anders. Kiest hij Barnabas, omdat die, ja, hij komt niet zo goed uit zijn woorden komt. Um, dus, dus, dus als God iemand roept, dan er, zijn er hele goede kanten. Er zijn ook hele, heel veel mindere kanten. Nou, dat zul je bij jezelf herkennen. Jezus, die kiest jou uit om je kwaliteit. En die zegt, weet je, ik, wil, ik roep jou omdat je goed kan zingen. Of ik roep jou omdat je goed leiding kan geven. Of ik roep jou omdat je goed dienstbaar kan zijn. Dus, dus zoals in Saulus kwaliteit gezien wordt, ondanks alle dingen die hij tegen heeft, zo is dat bij jou ook. Laat je vormen. Saulus is niet voor de hand liggend, en toch ook wel. Saulus, die Saulus wordt in dienst genomen. En hij wordt een vat tot Gods eer. Met daarin één boodschap. Jezus Christus, de gekruiselde. Dat is het enige wat hij wil vertellen. Dat schrijft hij ook later. Dat is het enige over wie ik het wil hebben, over Jezus en over hem alleen. En dan, en dan, dan zou je kunnen bidden, hè? voor jezelf ook. Voor jezelf ook. Zoals klei in de hand van de pottenbakker. Dat, dat is een kinderlied, maar, maar durf het maar eens te zingen. Kneed mij, Heere God, ook als het soms pijn doet. Soms moet het een zonde uit je leven. Bij Saulus moest er heel veel veranderen ook. Hij moest heel zijn mindset moest anders. Kneed mij, Heere God... Ook als het soms wel het pijn doet. Kneed mij, Heere God, u weet precies hoe ik zijn moet. Nou, zo kiest God Saulus in zijn dienst. En Saulus moet klein worden en moet zich overgeven aan God. En zo kiest hij ook jou. Zo kiest hij ook die artiest die we net zagen. Stormzy heet hij. Stormzy die is uh, een, een jongen die is in uh, Engeland, in Londen opgegroeid geloof ik. Maar in ieder geval in een hele arme wijk. En uh, hij zou, als, het, uh, als hij het pad zou volgen wat veel in die buurt gebeurt, dan zou hij langzaam en zeker loopjongen worden van de drugsmaffia. En als je dat dan goed doet, hij is een lange gast en hij heeft een fijne stem, overwicht, dan zou, hij langzaam zeker zou je langzaam en zeker opgroeien tot, tot, tot, tot baas van de gangsters. Dan zou je een gang gaan leiden. Dat is waar hij voor, voor gesorteerd stond, Storm, Stormzy. En dat, is, dat was zijn leven. Vrienden van hem om hem heen die hebben dat meegemaakt. Er zijn ook vrienden van hem doodgeschoten, omdat ze in die drugscene zaten. Um, en hij, dan had iedereen tegen hem opgekeken. Een grote man met veel overwicht en veel charisma. Maar Stormzie, die hoorde van zijn ouders over Jezus. Van zijn moeder vooral, want zijn vader was er niet. En hij kwam langzaam, maar zeker tot geloof. En hij is als donkere artiest... Een van de eerste die op het hoofdpodium van Glastonbury, een van de grootste festivals van Engeland, stond. En hij heeft, zijn, hij heeft besloten om zijn leven aan God te geven en als volgeling van Jezus zijn boodschap via de muziek uit te stralen. Iets geweldig. Hij maakt seculiere muziek, lijkt het. Hè. Hij is enorm populair. Kijk maar op YouTube, er zijn prachtige videoclips. Deze videoclip vind ik eigenlijk de mooiste. Want wat er gebeurt is: je ziet een hele buurt waar hij misschien wel groot geworden is, met allemaal flats, een beetje grauw. En allemaal, allemaal buurtgenoten om hem heen. En wat, wat doet hij? Hij zingt over God. En hij bidt met ze. En het einde van het filmpje vind ik prachtig, omdat niet alleen daar beneden mee gezongen wordt, maar langzaam maar zeker hoor je het ook van de balkons klinken: Lord, I've been broken. Ik ben klein gemaakt. Maar u heeft me overeind gezet en nu wil ik u dienen. Ik wil een werktuig zijn in uw handen. En langzaam maar zeker verandert hij daar door de wereld. Door, door zijn gaven. Hij heeft heel veel tegen. Maar door zijn gaven te gebruiken om God te eren en de boodschap van Jezus uit te dragen. Nou, zo wil Jezus ook jou gebruiken. Hij wil jou vormen. Hij roept ook jou opnieuw vandaag. En hij wil jou een vat maken, een fles... Met daarin maar één boodschap. Hij wil dat je je gaven gebruikt die hij in je ziet. En die heb je. Je sterke kanten. En dat je in het leven van elke dag leesbaar bent als brief van hem. De Heer Jezus wil dat je zijn naam draagt. Meedraagt. En uitdraagt. In je doen en je laten. In je woorden en in je houding. Elke dag. Niet alleen in de kerk. Want christen zijn is a way of life. En laat daarom dit gebed vandaag jouw gebed zijn. Kneed mij, Heere God. Ik wil mij opnieuw aan u geven. Kneed mij, Heere God. U maakt iets moois van mijn leven. Ik wil graag met jullie bidden. Ik wil u en jou graag de zegen van God meegeven. De Heer is voor je... Om je de juiste weg te wijzen. De Heer is achter je om je te beschermen tegen aanvallen van mensen in je rug. De Heer is onder je om je op te vangen als je valt. De Heer is boven je om je te zegenen. En de Heer is in je zodat je met jouw zegen anderen tot zegen bent. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.